Uur. Die ook het eerst eraan met het NOS journaal. De is de A15 tussen de knooppunten Binnenlucht en Vaanplein. Het traject bij Rotterdam leverde volgens TNO het vrachtverkeer vorig jaar een schadepost op van 9,6 miljoen euro. Het onderzoeksinstituut maakte op verzoek van brancheorganisaties TLN en EVO een overzicht van de economische schade van files. De totale directe kosten kwamen uit op 258 miljoen euro. De trein met de laatste wrakstukken van de neergehaalde vlucht MH17 is aangekomen in Garkov. De twaalf wagons vertrokken gisterochtend uit het rampgebied in Oost-Oekraïne. Daarmee is de bergingsmissie afgerond. De onderdelen worden naar Nederland gebracht voor verder onderzoek. In België is vandaag de eerste dag van een estafetteactie van de vakbonden. Vakbondsleden leggen in vier provincies het werk neer. Veel bedrijven liggen stil, overheidsinstellingen zijn dicht en ook rijden er nauwelijks treinen. De komende twee maandagen wordt er in andere provincies gestaakt. 15 december is er in België een landelijke stakingsdag. De bonden protesteren tegen de bezuinigingen van de nieuwe regering. Het Nederlandse marineschip Karel Doorman... levert vandaag de laatste hulpgoederen af voor de strijd tegen ebola. Dat gebeurt in Monrovia, in Liberia. De Karel Doorman was eerder in Sierra Leone en Guinea... met aan boord onder meer mobiele laboratoria, ambulances... en miljoenen plastic handschoenen... In Monrovia krijgt het marineschip vandaag bezoek van de Liberiaanse president Johnson Sirleaf. De baby die gisteren in een waterafvoerbuis in Sydney werd gevonden blijkt daar zes dagen te hebben gelegen. De politie zegt dat het jongetje zeven dagen oud is en een dag na zijn geboorte in de buis is gedumpt. De baby ligt in het ziekenhuis. Hij is er slecht aan toe maar is niet in levensgevaar. Zijn moeder wordt verdacht van poging tot moord. Het is weer nog bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Later vanuit het westen geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. de van de ANWB. Er staan files op de A7 van Horen naar Zandam bij Weidewormer 5 kilometer. A15 Gorkum richting Europoort. Bij Hardingsveld-Giessendam 3 en bij Hoogvliet 4 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond ook daar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We'll yeah.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 Sexy als ik dans, steek ik mijn op, ga mijn voeten zo naar voel Sexy als ik dans, gooi jij je dan je zo lekker dat het te Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Sexy als gooi jij je dan swing, je zo lekker dat het te gaan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 Down below